Ja dames, en heren. ja, dames en heren, we schakelen nu live over naar de raadsvergaderingen op ZFM Zandvoort. En hoop dat dit het enige onrust vanuit de publieke tribune is, waarvan ik overigens erg blij ben dat u allen hier met ons deze raadsvergaderingen wilt meemaken. Uiteraard ook de luisteraars thuis. Hartelijk welkom. U weet dat het een bijzondere raadsvergadering is. Het uh, hoofdbestanddeel is onze begroting voor 2017. Na verwachting gaat die zich over twee avonden uitstrekken. Ik weet dat u best daarvoor gaat doen. Ik ook. En ik streven naar tussen half elf en elf uur een natuurlijk moment te vinden om te schorsen. Maar dat zal ik dan weer bij u terugkomen op de lijn. En... Um, dat is wat mij betreft de opening. Er zijn mededelingen van mijn kant eerst. Ik constateer dat afwezig zijn de heren Demmers en Cohen... ...beide vanwege ziekte. En meneer Hermsen. En dat heeft te maken met het feit dat hij voor de tweede maal vader is geworden... ...van een, uh, nou ik heb begrepen, mooie dochter Lis. Wij wensen hem vanaf deze plaats... Feliciteren wij hem daar natuurlijk van harte mee. Niet alleen Michiel Hermsen, maar ook zijn echtgenote Natasja en het oudste dochtertje Zoe. Ik denk dat ik dat ook namens u kan doen. Zijn er van uw kant mededelingen over belangen of betrokkenheid? Ik kijk rond, dat is niet het geval. Dan gaan we naar de loting. Heel af en toe vergeet ik die nog eens een keer. Nummer 1 op de lijst, als het tot een hoofdelijke stemming komt. Dat is de heer Cohen. De heer nummer 2, meneer Demmers is er niet. Dat is dan nummer 3, mevrouw Geurlundson. Het lot heeft niet direct u aangewezen, maar indirect wel. Helpt u het onthouden? Dank. Wij gaan naar agenda punt 2, het vaststellen van de agenda. Zijn er voorstellen tot wijziging of aanvulling uurzijds? Ik zie een vinger van mevrouw op. Uh, voorzitter, um, ja, doet het wel. Um, het verzoek is om een motie met betrekking tot de inconsequentie van het kuspact uh, toe te voegen aan de agenda. Dat is vanmiddag rondgestuurd aan de fracties. En dat willen we buiten, graag, buiten de uh, programma om uh, aan de orde stellen. En dat is verzoek tevens namens D66. Goed, daarmee is het verzoek... Voorzitter, ja, we hebben daar eigenlijk weinig over gecommuniceerd. Dat is wel, wel jammer. Aan de ene kant uh, vind ik het fijn dat twee zielen één gedachte zijn. Uh, maar ik had het eerlijk gezegd in overleg ook uh, onder de begroting... Uh, wel in de begroting kunnen behandelen onder hoofdstuk 2. Ik maak er geen halszaak van. Het maakt me niet zoveel uit, maar uh, ik laat het even aan de raad over... Uh, Raad, het is aan u. Het kan beiden. Het kan apart op de agenda. En dan gaat hij tussen vijf en zes. Gaan we hernummeren of u voegt hem bij de begroting. Mevrouw Gurensson heeft een gelichte voorkeur, of een grote voorkeur, maar althans een voorkeur voor een zelfstandig agendapunt. En uh, meneer uh, Sandbergen geeft aan, hij mag ook bij begroting twee. Nou, ik ga de fractievoorzitters maar even bij langs. Meneer Paap. Apart, uh, voorzitter. Meneer Tonen, apart. Plaatsvervangend fractie, voorzitter... ...mevrouw van der apart, Meneer Posten. Uh, meneer Sandberg heeft gemaakt. Meneer Metters. Nou, de, de meerderheid kiest er toch voor... ...om er een zelfstandig onderwerp van te maken. Dan gaan we hem toevoegen aan de agenda. En wel, dan wordt het nieuwe... ...agendapunt 6. Dat wordt dan de motie... ...Kustpakt, gezondheid. Hij wordt op de agenda gezet. Dat betekent... Tenzij ik kijk even rond of er nog meer stukken worden toegevoegd. Dat is niet het geval. De ingekomen post, agenda punt 7, wordt de verslagen agenda punt 8 en de sluiting. Maar dan zitten we toch al een dag verder. Althans, een avond verder. Er wordt dan agenda punt 9. Kan ik hem op die manier afhameren? Goed. Al dus vastgesteld. Dat brengt me op agenda punt 3. Dat is ook een hamerstuk. Vaststelling is het stuk over het sociaal wijkteam. Al dus besloten. En dan gaan wij naar agenda punt 4. De begroting. Ik hou u maar even voor dat wij daar altijd een afwijkende behandeling voor hebben. Het zijn de algemene beschouwingen waarin de partijen op volgorde... en dat geef ik aan, hun algemene beschouwingen gaan geven. Zij worden niet onderbroken. We hebben afgesproken, maar dat zeg ik even voor de luisteraars thuis... dat een ieder, iedere spreker... ...maximaal acht minuten krijgt. Dat is ook de maximumgrens per fractie, lees ik hier. En na elke beschouwing is er gelegenheid tot het stellen van vragen... ...of een korte reactie aan de fractievoorzitter vanuit de raad kort en bondig. De voorzitter bepaalt de lengte, staat hierbij. Vervolgens komt er al of niet een schorsing... ...ten einde het college zich te laten voorbereiden op de algemene beschouwingen... ...dan komt de reactie van het college waarbij de portefeuillehouder Financiën als eerste zal beginnen... en sluitend de andere portefeuillehouders. En ik vermoed dat wij in dat blok... wel ergens rond de klok van half elf, elf uur aan het balans zijn. Maar ik hou u daarin scherp. Is dat helder voor een ieder op dit moment? Ja, goed. We hebben afgesproken dat u gewoon vanuit uw posities... de algemene beschouwingen kunt geven. Dat bleek de grootste gemene delen, of had ik nog te zeggen. Mag ik... Het spits laten afbijten. De fractie van OPZ, meneer Poster. Dank u, voorzitter. Dames en heren, van harte welkom op de tribune en leden van de Raad. Laat ik vanavond van start gaan om een compliment te maken aan het college. Onze fractie was, was en is aangenaam voor als een begroting te hebben mogen ontvangen waaruit blijkt dat de financiële situatie van de gemeente Zalvoort er uitstekend uitziet. Na jarenlange zorgen over deze situatie kan nu worden geconstateerd... dat de begroting sluit en dat er zelfs een positief saldo is. Niet onbelangrijk is dat het meerjarenperspectief er hoopvol uitziet. Wat ons ook deugd doet, is het feit dat er in het beginsel niet behoeft te worden bezuigd. En dat de indexering van bepaalde inkomsten niet nodig bleek te zijn. Nogmaals complimenten. Onze raad heeft nog ruim een jaar te gaan. Het zaak dat wij deze tijd goed besteden, beleidskeuzes, beleidskeuzes moet worden gemaakt. Met betrekking tot zaken als ondersteuning voor ons ambtelijke apparaat, het vervraaien van de boulevards, de versnelling van het komen van bestemmingsplannen, betere facilitering van het verenigingsleven voor zowel het gaat om de gemeentelijke accommodaties. Kortom, slechts een greep, maar er staat ons nog veel te doen. Meneer de voorzitter, naast het compliment hebben we uiteraard ook kritische vragen aan het college. Graag een reactie daarop. Nu bestemmingsplan Nieuw Noord, ter vervanging van het verouderde en voorlopige bestemmingsplan. Voorzitter, met voortvarendheid en op zoek naar innovatieve mogelijkheden... heeft het college ingezet op de totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan in Salve Noord. Wij hebben geconstateerd dat dit heeft geleid tot een dat een door ons voorgestaande communicatie en overleefplekstructuur... tussen het gemeentebestuur en de ondernemers in Zandvoort Noord. Ook het feit dat de ondernemers zich hebben verenigd in de vereniging... Meneer Posten, ja? ik ben de enige die u mag onderbreken. En dat doe ik alleen omdat ik allemaal signalen krijg dat u moeilijk verstaanbaar bent. Uh, dus ik stel voor dat u even één of twee minuten terug in de tijd gaat in uw betoog... en iets dichter bij de microfoon gaat zitten... Oh, ik dacht dat ik heel duidelijk sprak. U mee. heeft een, uh, een stevig tempo. Ja. Iets, iets, iets rustiger? Ja. En waar wil u dat ik begin, voorzitter? Ja. Gaat u gang. Uh... U heeft allemaal hulp in de zaal, meneer poster. Dat geeft een goed gevoel. Gaat u ja. verder. Voorzitter, met de voortvaardigheid en op zoek naar innovatieve mo mogelijkheden... heeft het college ingezet op de tandkoming van een nieuw bestemmingsplan in Zandvoort-Noord. We hebben geconstateerd, dat heeft geleid tot ons door ons voorgestane communicatie en overrechtstructuur tussen het gemeentebestuur en de ondernemers in Zandvoort-Noord. Ook het feit dat de ondernemers zich hebben verenigd in de vereniging Bedrijventerijn Zandvoort... kort genoemd VBZ, sterpt tot tevredenheid. Volgens onze waarneming krijgt het door ons gewenst een participatiebeleid hiermee de invulling. Ook niet direct aan de bestemmingsplan gerelateerde zaken worden vormen onderwerp en overleg. Voor zover bekend, zal aan de raad de komende maanden een concept: bestemmingsplan worden voorgelegd ter bespreking en ter voorstelling. Door het college is aangegeven. Dat zal worden nagegaan of, en zo ja, in welke mate in Zandvoort Noord woonbebouwing tot de mogelijkheden behoort. En of daarbij een mooiere steelbouwde uitstraling... van het gebied is te verwezenlijken. In beginsel ondersteunen wij... deze beleidsoptie van harte. Echter, namens de vereniging... VBZ zijn wij van mening... dat dit niet daar kosten kan gaan en mag gaan van de bedrijfsruimte... die in beginsel ten dienste staat... respectief is gereserveerd... voor ondernemers ten behoeve van het stichting... CQ vervangen van bedrijven. Opslagruimte voor bedrijven... en een en ander. In het bijzonder... duiden wij hier op de vrijkomende grond... van de hoogheemelaarschap van Rijland. Locatie waterzuivering... onder andere in de nood op Palen aan de Zee... zijn daar door het gemeentebestuur... aan de ondernemers beloften gedaan. <coughs> Punt 2. De herstuering... Van de blauwe trim. Voorzitter, al jaren worden wij als politiek geconfronteerd met de problemen rondom de inrichting van het gebouw de blauwe trim. Naast de miljoeninvestering moet naar ons gevoel elke week nieuw geld worden ingelegd om de scholen, de bibliotheek en de functionele ruimte ten behoeve van het verenigingsleven adequaat te huisvesten. Denk aan de geluidsproblemen, temperatuurproblemen, veiligheidsproblemen, ventilatieproblemen enzovoort. In relatie met voorgemelde problemen is besloten om de bovenverdieping van de blauwe tram niet meer als multifunctionele zaal te gebruiken. Over de reden daar, waarom kan de Tansom verantwoordelijke portefeuillehouder wellicht boeiend vertellen? Wat gebeurt, er, wat gebeurt er vervolgens? Er komt een voorstel van een van de grootste gebruikers van de multifunctionele ruimte tussen eigenlijk en de Sansen-Britsvereniging met wekelijks 300 gebruikers om de nieuwe multifunctionele ruimte in de benedenverdieping te vestigen. In het gedeelte van het gebouw waar ook de restauratieve functies zijn. Lijkt prima. Een ruimte waar kan worden gecompenseerd, een kopje koffie gedronken worden. Het voorstel is ook voorzien van de door deskundigen opgestelde kostenpost van 20, à 30, 20 tot maximaal 30.000 euro. Wat gebeurt er echter? De verantwoordelijke portefeuillehouder komt tot de conclusie dat de aangedragen, aangedragen oplossing niet de beste, respectievelijk niet de meest gewenste oplossing is. De wethouder komt met het voorstel een multifunctionele ruimte op afstand van de bar en ruimte te realiseren. In dit licht bezien, zal u het wellicht niet verbazen dat met name van de zijde van de ouderen bij ons veel vragen zijn binnengekomen en boze reacties zijn ontvangen. De mensen begrijpen het echt niet. Eén, Zo'n nieuw en duur gebouw kan nu bij de herkansing al eenmaal goed worden ingericht. Voorzitter. Tot slot, twee vragen. Waarom is een, is een vorm van herstructurering gekozen die aanzienlijk duurder is... dan het gedane voorstel door een van de gebruikers? Het gaat om vele 10.000 euro's. Meer en de ruimte is gebruiksvriendelijker. Heeft de bibliotheek bij de gemaakte keuze een, een vinger in de pap gehad? Dat, waren, dat was onze algemene beschouwing. Ik dank u wel voor uw aandacht. Dank u wel, uh, meneer Posten, voor deze algemene beschouwing. Kijk even rond. Er is uh, gelegenheid tot vragen stellen, meneer Tonen. Ja. Wacht even. Meneer uh, Poster, u moet de microfoon even uitzetten... want hij is denk ik op maximaal twee gezet. Uh, ja. Ja, uh, ja voorzitter. Uh, ik ik, uh, ik kon de oren bijna niet geloven. Maar daarom ga ik het ook maar even vragen. Ik dacht dat ik uh, de heer Poster hoorde zeggen... tijdens zijn verhaal over het nieuwe bestemmingsplan in Noord... dat namens de Vereniging van Ondernemers daar in Noord... OPZ... Een mening ging verkond heeft verkondigd. Is dat juist? En sinds wanneer moeten politieke partijen in algemene beschamingen. meningen verkondigen namens verenigingen? Meneer Nip, Poster, de microfoon graag. We hebben met die mensen gesproken en dat is een mening die jij ge ge geventileerd hebben. Dat, dat bracht ik hier te berden. Uh, meneer Poster, u mag hem weer uitzetten. Ja. Yeah. Nee, het, het, er wordt aan gewerkt, dames en heren. Dat speelt mij ook op. Het is gebruikelijk dat er maximaal drie lampjes open kunnen staan. U, u bedoelt uh, de microfoon van de voorzitter, denk ik, mevrouw Geurenson. Ja. Uh, meneer Tonen, u kunt... Meneer Tonen, u mag. U wilde nog kort reageren, volgens mij. Uh, ja, het is... Uh, tenminste, ik, ik weet niet hoe uh, de anderen daarover denken, maar... Het is toch een uitermate vreemde, uh, vreemde expose als een, uh, als een politieke partij bij de algemene beschouwingen vertelt dat zij namens een vereniging van ondernemers in hun algemene beschouwingen een verhaal inbrengen. Ik heb daar nog nooit meegemaakt. Meneer Kosten, korte ik, reactie. Ik zeg niet namens. Ook het feit dat ondernemers zich hebben verenigd in de vereniging... bedrijf Draai stemt tot de Maar niet tot die, namens de, die mensen praat. Goed. Iemand anders. Meneer Kramer. Ja, ik mag weer. Uh, ja, voorzitter, uh, dank u wel. Ik heb ook een vraag over uh, het nieuwe bestemmingsplan voor uh, Nieuw-Noord. Uh, ik hoorde de heer Posten zeggen dat hij... Uh, vindt dat er ook ruimte moet blijven voor bedrijven. Uh, maar waar leidt hij aan af dat er onvoldoende bedrijf, uh, ruimte voor bedrijven overblijft... in de nieuwe bestemmingsplan? Nou, Dat was de, de, ook de zorg bij de, de vereniging. Minder geschikt hè, tot die bouw, gebouw eromheen... ook voor sociale woningen en andere woningbouw gepleegd kan worden. Maar ze hopen dat het in een goede harmonie gaat... Ja, hij staat daar, maar hij, gaat, hij doet heel gek. Hij is nerveus van mij geworden. Momentje. Dat is het antwoord, ja, meneer. Schorsen even kort. We gaan even de installatie resetten. Ja, dames en heren. We gaan even naar de schorsing. Ik uh, zal even ondertussen wat muziek draaien. En daarna zijn we weer terug met de raadsvergaderingen. Weer. Ik heropen de vergadering. Uh, ik ga een beetje duimen of de installatie het doet. Maar het knopje tot stilte doet het nu ook. Dat deed het vanaf het begin niet. Dus hij is opnieuw gereset. <laughs> ik daag u mij niet uit. was de voorzitter Ik stel even voor. Test. Ja, en nummer drie tegelijk. Vijf. Ja, precies, hij doet het. Goed. Dank u wel. Excuses even voor het technisch ongemak. Um, meneer Kramer had de vraag gesteld. Er was antwoord op gekomen van meneer Posten. Maar was dat verstaanbaar? Nou, het, nee, het was niet verstaanbaar, sorry. Het, door de microfoonproblemen, ja. meneer Posten, dan dan nu het nog was, een keer. Het was een heel goed antwoord. Nu gaan er weer twee lichtjes branden. Dat klopt. Oh. Ja, maar moet nou, net was hij groen, maar nu is hij rood. Nee, meneer Kramer, dat was dus een, is in samenspan met de, de bewoning daarbij daar waren ze bang voor dat het allemaal zou verdwijnen naar woningbouw en daar, daar willen ze graag ook dat tussen hun gedeelte bouwen onder andere het, ge, het gebied van hoe heet het ook weer de, de hoogheemraadschap goed maar Meneer kramer ja voorzitter even ter verduidelijking want de bedoeling is dus dat daar woningbouw gaat komen en ik begrijp dat OPZ dat niet wil of nee ja is wel u wil juist wel maar met woningbouw? Nemen, met, de, met in acht nemen van de beloftes die gedaan zijn aan de ondernemers. Maar het is toch zo dat op het Korendex terrein... daar zou toch woningbouw komen en dan aan de randen zeg maar, bedrijfterreinen? Maar u wilt het nu omdraaien? Nee, nee, nee, in tegendeel. Gewoon zo later, maar wel dat ze de, de ruimte zouden... dat er niet bekippeld wordt op de ruimte. Dat was een afhankelijke angst bij die mensen daar van de VBZ. En die angst is nu weggenomen. Ik... Uh... Laat het even daarbij. Ja, okay, kan in het algemeen uh, debat kan het nog terugkomen. Meneer nee, Kramer? Nee, nee, maar dan is het duidelijk dat de openzet daarmee in kan stemmen. Uh, in ieder geval, en dan op de brede school. En uh, voor multifunctionele ruimte. Ik begreep niet zo goed. Bent u nou, uh, vindt u nou dat het proces op dit moment goed gaat? Of heeft u daar kritiek op? Meneer Poster, u mag de microfoon gebruiken. Ja, ik ben... Ik spreek altijd vooral volle zalen. Dan heb je geen microfoon nodig. Maar... Uh, wij vinden dat uh, die oplossing die nu is, en dat hoor ik dus van de leden van de van die Britvereniging, dat die niet voldoet. Nou ja, dat breng ik hier naar buiten. Want het zijn dus ouderen, u weet, we zijn van de oude partij, dus ik moet wel aan de achtergrond. Dus op dat punt kunt u met een motie? Nou, dat weet ik nog niet. Dus ja, even kijken wat de antwoord van de wethouder is. Ja. Ja. Meneer Sandberger. Ja, dank u wel, voorzitter. Maar meneer Poster, er zijn toch... ...meer gebruikers... ...dan alleen de Brits Club. En die moeten, die moeten toch ook tevreden zijn? Het is toch niet alleen de Brits Club... ...die in de blauwe tram... ...het voor het zeggen heeft? Nou, ik kan u wel zeggen... ...dat bijna alle verenigingen zeer zijn. Kijkt u naar mijn linker buurman... ...meneer Steeman... Even, ...met even de beste stemmen van Zandvoort... is gestopt met zin. Meneer Steerman ziet er heel gelukkig uit. Ja, ja maar... Goed. Ja, hij is ook gelukkig. Dames en heren, wel graag bij het onderwerp blijven. Ja? Ik kijk even rond. Volgens mij is dit vragenrondje daarmee voldoende geweest. En wij gaan door naar de algemene beschouwingen van de VVD. Ik denk dat mevrouw Geurensson... <tie> <tie> graag het woord wil. Mevrouw Geurensson. eerst een slokje water. Goed. <tie> Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, leden van de Raad en College, aanwezigen en luisteraars thuis. De begroting 2017. Het laatste wapenfeit van dit college in deze raadsperiode. Een wapenfeit dat schril afsteekt bij het enige andere wapenfeit van dit college in deze coalitie. De ambtelijke fusie met Haarlem. Want als men later de analen van Zandvoort erop naslaat zal het jaar 2016 vermeld worden... als het jaar waarin de zelfstandigheid van Zandvoort is opgegeven... en Zandvoort is uitgeleverd aan Haarlem. Tegen die tijd zullen onze kinderen en kleinkinderen... die in Haarlem geboren worden, inderdaad echte muggen zijn. En zal de Zandvoortse scharrekop vergoed tot het verleden behoren. Kijk maar hoe het schoten is vergaan. Dat is op 1 mei 1927 geannexeerd door de gemeente Haarlem... samen met delen van Spaarndam, Heemstede, Bloemendaal... ...en haarlem lieden, omdat Haarlem een tekort aan ruimte voor woning had. De begroting 2017 moet dus het laatste paradepaardje zijn van deze coalitie en dit college. De volgende begroting zal sober zijn, met alleen maar bestaand beleid zonder nieuwe wapenfeiten. Dat is normaal gesproken hoe het werkt. Deze begroting moet dus het stuk zijn waarbij alle gedane beloftes worden ingelost. Het stuk waarbij we aan de bevolking van Zandvoort laten zien dat gemaakte afspraken en uitspraken gedaan tijdens verkiezingen... geen loze retoriek is geweest. Dat nu in het laatste jaar de zogeheten kers op de taart wordt geserveerd. Maar helaas, geen taart en zeker geen kers. Althans, niet wat de VVD betreft. Hebben wij vorig jaar volmondig ja gezegd tegen de begroting... en daarmee het college het vertrouwen en het geld gegeven om het beleid uit te voeren... zal dat dit jaar anders zijn... Als VVD kunnen wij, zeker gelet op recente ontwikkelingen rond bijvoorbeeld de Watertoren, niets anders dan tegenstemmen. Wij kunnen en willen onze steun niet uitspreken voor de keuzes die deze coalitie maakt, recent heeft gemaakt en wil maken. En bovenal om de keuzes die niet worden gemaakt en die worden doorgeschoven naar de volgende raadsperiode. Het parkeren is een veelzeggend voorbeeld. Inzet van de verkiezingen in 2014... Grote woorden van partijen in deze raad. Grote woorden van partijen in deze coalitie. Maar grote woorden zijn verwoorden tot loze woorden. Het moest anders. Het moest eenvoudiger. Het moest begrijpelijk. Het moest evenwichtig. Het moest. Ja, het moest. Maar het hoeft niet. Geen evaluatie op wijkniveau. Geen overleg met bewoners. Geen eenvoudiger en doelmatiger alternatief. Nee, in 2017, in het tweede kwartaal van 2017, wel geteld drie jaar na de verkiezingen, gaan we een voorstel maken voor kaders en verbeterpunten van het bestaande parkeerbeleid. Kaders, u hoort het goed. En laat kaderstelling nou net dat onderdeel zijn waar deze gemeenteraad ondermaats op scoort. En dat is een eufemisme. Keuzes maken. Voor alles zullen er keuzes gemaakt moeten worden heldere keuzes, via een kerntakendiscussie, zodat met ingang van 2015, uiterlijk in 2016, kan worden gewerkt met een gemeentelijk takenpakket dat past bij de ambities en de schaal van de gemeente Zandvoort. Dat was te lezen in het verslag van de informateur, is opgenomen in het coalitieakkoord en is vervolgens inzet, aanleiding en reden geweest om geen raadprogramma op te stellen. 2016 hebben we niet gehaald, 2017 ook niet en om deze keuzes leidend te maken voor de begroting van 2018 kan niet. Dat heet over je graf heen regeren. Dus is wellicht de beste keuze om deze keuzes niet te maken en de kerntakendiscussie naar het welbekende ronde archief te verplaatsen. Ambities die passen bij de schaal van Zandvoort en die de uitkomsten moesten zijn van de kerntakendiscussie. Die ambities konden op die manier door de gemeenteraad van Zandvoort bepaald worden. In de tijd zijn door het college met steun van de coalitie... echter keuzes gemaakt die stonden op dit uitgangspunt. Die tegenstrijdig waren met deze keuze. Keuzes die gemaakt werden tijdens het proces van de kerntakendiscussie... om daarmee de ambitie van, het coal van de coalitie en het college aan te tonen. Waarmee men niet wilde wachten tot de uitkomsten bekend waren... ...en daarmee de overige deelnemende partijen buitenspel zettend. Die keuze van de coalitie is voor de VVD de reden geweest... ...om in de tijd de deelname aan de kerntakendiscussie te beëindigen. En nu het over de ambities hebben. Wat zijn die ambities nu eigenlijk? Hoe laten die zich verwoorden? Het gemeentebestuur van Zandvoort wil grote opgaven realiseren... ...zonder de uitkomsten van de kerntakendiscussie af te wachten... ...en doet dit vervolgens... Door een druk op de ambtelijke organisatie te leggen met grote ruimtelijke projecten. Een druk te leggen op een organisatie die, zoals het college veelvuldig aangaf, piept en kraakt. Een organisatie die die druk er niet bij kon hebben. Een organisatie die hiermee om zeep is geholpen. Een organisatie die om zeep is geholpen en die vervolgens verantwoordelijk wordt gehouden voor een matige bestuurskracht van dit gemeentebestuur. Nee, het is datzelfde gemeentebestuur dat keer op keer aantoont niet over bestuurskrachten beschikken. Dat niet in staat is te kijken naar de eigen rolopvatting. Dat niet in staat is de kaderstellende en controlerende rol uit te voeren. Dat niet in staat is te focussen op inhoud en op inhoudelijke inbreng. En dat daarmee wel aantoont te beschikken over een geweldige vorm van tunnelvisie. Wij constateren daarmee dat een helder. Heldere en overkoepelende visie van college en coalitie ontbreekt op de toekomst van Zandvoort. Waardoor de VVD, dus zoals gezegd, niet zal instemmen met deze begroting. Ik dank u wel. Dank u wel, mevrouw Keurensson. Wie wil daarop reageren? Een vraag stellen? Ik kijk rond. Meneer Poster. Ja, ik moet één ding met teleurstelling uitspreken, mevrouw Keurensson. Ik heb twee kinderen, twee kleinkinderen. Maar het is allemaal in Harlem geboren. Dus daar verandert niks. Dat wou ik even zeggen. Iemand anders? Dat is niet het geval. Dan gaan wij door met de algemene beschouwingen van D66. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Voorzitter, wethouders, inwoners van de gemeente Zandvoort en collega-raadsleden. Een wat positiever geluid. In het coalitieakkoord zijn drie belangrijke zaken afgesproken. Het gezond maken van de gemeentefinanciën van een zelfstandig Zandvoort. Het versterken van het economisch klimaat van de badplaats. Zandvoort en het bieden van adequate zorg aan wie dat nodig heeft. Met betrekking tot het eerste punt vindt D66 dat het, dat het de laatste jaren financieel beter gaat met Zandvoort en wij zijn daar tevreden over. Tijdens de behandeling van de begroting in de commissievergadering heeft mijn collega van D66 gezegd dat wat met wat hem betreft de voorgestelde begroting een hamerstuk kan zijn. Die mededeling was gekscherend bedoeld, maar het geeft wel aan dat het college een goed stuk werk heeft afgeleverd. De in 2014 ingeslagen weg om de financiën van Zandvoort op orde te brengen wordt elk jaar verder bewandeld. Zandvoort heeft schulden. En als je die schulden deelt door het aantal inwoners inclusief kinderen... bedroeg de schuld in 2013 3650 euro per persoon. En nu? Nu is het bedrag 2165 euro per persoon inclusief de kinderen. Dat is een daling van ruim 40% per persoon. Dat is mooi meegenomen voor alle zantwoorders... En met name die dit jaar gezinsuitbreiding hebben gekregen. Gemeentelijke belastingen worden niet verhoogd en tarieven alleen trend, trendmatig aangepast. En D66 vindt dat een goed idee. Er wordt nog uitgezocht of de rioolbelasting kan worden verlaagd. En als dat het geval is, moet dat natuurlijk gebeuren. Voorzitter, inmiddels is dit jaar de kerntakendiscussie in een vergevoerd stadium geraakt. Het gaat er hierbij om vast te stellen waar de gemeente verplicht is om geld aan uit te geven en waaraan niet. Subsidieaanvragers moeten goed kunnen aangeven waarom zij een belangrijke bijdrage leveren aan de gemeenschap. Ook dienen zij hun financiën zo te regelen dat zij niet of slechts ten dele afhankelijk zijn van de gemeente. Uitzonderingen erop zijn de biblio openbare bibliotheek en pluspunt. Deze instanties vallen niet onder de kerntaken van de gemeente... maar zijn voor D66 basisvoorzieningen. Het rapport over de kerntaken is nu in handen van het college dat... tot goed Grote vreugde van deze 66 veel zaken heeft afgehandeld. Het gaat te ver om het lijstje op te noemen, maar een aantal springt uit het oog. De renovatie van de Gertenbachschool. Tja, de financiering moest even geregeld worden, maar met ingang van 1 januari aanstaande gaat de renovatie van start. Veel zandvoorten zullen blij zijn met het aangenomen beleidsplan schuldhulp dienstverlening. Het minima-beleid en de gedeelde visie op de volkshuisvestingsbeleid. Zomaar een paar dingen. Voorzitter, en dan hebben we nog de categorie. Lang gewacht en toch gekomen. Althans, er dreigt nu toch een aantal dingen te gebeuren. Wat denkt u van het Watertorenplein? Eind jaren tachtig van de vorige eeuw was er een plan voor een bovengrondse parkeergarage met daar bovenop een theater. Fijn dat nu na 25 jaar eindelijk een plan verwezenlijk dreigt te worden. Overigens, ere wie ere toekomt, de voormalige wethouder van de OPZ, was daar in 2014 de aanjager van. En misschien is er nu ook hoop voor het Badhuisplein. De eerste plannen stammen ook uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Dus ook alweer meer dan 25 jaar geleden. D66 krijgt de indruk dat projecten bij ons gemiddeld 22 jaar duren. Verleden week stond er in de krant dat een project in Haarlem gemiddeld 22 maanden duurt. Voorzitter, dat geeft de burger moed in verband met de komende samenwerking met Haarlem. Voorzitter, om de hoofdpunten van de coalitieafspraken te kunnen financieren... ...is het nodig dat aantrekkend toerisme Zandvoort verder uit de economische crisis moet halen. Zandvoort zet zich voortdurend in voor het aantrekken van dag- en verblijftoeristen. De gemeente, het VVV...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 ...heeft geleid tot het fenomeen retail en horeca. Ideeën zijn geïnventariseerd en een kernteam is aan de slag gegaan... ...wat onder andere heeft geleid tot het voorstellen van een innovatiefonds Zandvoort aan Zee. Een pot met geld waaruit allerlei initiatieven kunnen worden bekostigd. D66 vindt dat een goed voorstel en is blij dat het breed gedragen wordt. We zien een stijgende lijn in het niveau van evenementen. En horen dat er mooie ideeën in ontwikkeling zijn. Met andere woorden, collega, jullie zijn op de juiste weg. De ondoorzichtige regelgeving, voorzitter, op het gebied van het sociaal domein... wordt wel eens de paarse krokodil genoemd. D66 vindt het fijn dat van nu af aan een sociaal wijkteam is. Het idee, één gezin... Eén plan, één regisseur vinden wij zeer belangrijk. Burgers moeten gemakkelijk toegang kunnen vinden tot voorziening. Minder regelgeving, meer aandacht voor de burger, minder controles en meer vertrouwen zijn daarvoor nodig. Plezierig dat de adviesraad Sociaal Domein Zandvoort zo'n goede rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van dit team. Het was overigens ook het geval bij de vorming van het minimabeleid. Voorzitter, wij hebben vernomen dat in ieder geval één Zandvoortsportveld bijna onbespeelbaar is en dus vernield moet worden. Bijvoorbeeld Zandvoortsal hockeyers willen graag dat er op zogenaamde watervelden gespeeld kan worden. Dat is wel duurder, maar veiliger en duurzamer. De, de toegezegde vernieuwing van het hockeyveld door de aanleg van een waterveld behoort ons inziens tot de mogelijkheden. We hopen dat u die mogelijkheid wilt meenemen in uw besluitbevoordeling. Gedeputeerde staten van Noord-Holland hebben Zandvoort aangewezen als een van de durfspots aan de, kunst, aan de kust. Het is een stimulans voor het beoefenen van extreme wind- en watersporten. Een mooie kans voor Zandvoort om uit te groeien tot de watersportplaats van de metropoolregio Amsterdam. Voorzitter, het zou mooi zijn als in Zandvoort hierdoor toonaangevende watersportevenementen en internationale wedstrijden worden georganiseerd. Voorzitter, al jaren wordt Zandvoortse gemeenteraad bekritiseerd op haar functioneren... En om de onderlinge verstandhouding tussen haar leden. Dat gebeurde in 2014 in het provinciehuis. Door Zandvoort Middels een Advertenties ook dat jaar. En nu wordt opnieuw het functioneren van de Raad in het rapport sterker door verbinden van Zijnstra en Van de Laar bekritiseerd. D66 steunt elk initiatief om de onderlinge verstandhouding te verbeteren. Beste zandvoorters, college en collega's. Ten slotte wil ik iedereen bedanken die deze begroting gemaakt heeft... en die het mogelijk maken ons werk als raadslid te verrichten. Het is nu november, dus volgende maand is het kerst en oud en nieuw. En wat kan ik beter doen dan u allen namens mijn fractie... een prettige feest toe te wensen. Nou. Dank u wel, meneer Sandbergen. Beter vroeg dan te laat, dat is waarschijnlijk het credo. Ik kijk even rond. Heeft één uur, uur behoefte aan een verduidelijkende vraag, meneer Poster, of opmerking? Ja. Een, goed, een goed verhaal van de heer Sandbergen, maar wat haalt hij in zijn hoofd? om dat die, die, die watersport gebeuren wat aan de onze kust of het metropool Amsterdam gaan noemen... Een volgende stap was... Oh, God hoopt dat het ooit gebeuren gaat... dat wij de Grand Prix worden, zeker de Grand Prix van Amsterdam. We moeten er niet aan denken. Dank u wel. Meneer Sandbergen, hoef hoeft dan te reageren. Ik, ik hoor geen vraag. Klopt. Meneer Kramer. Nee, voor de open set zal het de Grand Prix van Haarlem worden. Dus uh, maak je borst maar nat. Um, ja, een heel uitgebreid uh, betogen van de heer Sambergen. En met name hij refereert ook aan het bestuurskrachtonderzoek. Maar een van de dingen die in het bestuurskrachtonderzoek uh, staat... is dat deze gemeenteraad heel erg zwak is en continu wijzigt van beleid. Nou, we hebben een bestemmingsplan vastgesteld voor de middenboulevard. En dan vindt de heer Samberg het een sterk punt dat er nu een plan gaat gerealiseerd worden... Uh, ...met heel veel daadkracht, want dat heeft dit college bereikt. Maar hoe ziet hij zich dat voor zich? Dat hele bestemmingsplan uh, moet gewijzigd worden. Meneer Zandbergen. Voorzitter, ik heb het, dacht ik, gehad over het Badhuisplein. Ik heb het woord middenboulevard niet in mijn mond gehad. En met betrekking tot het Badhuisplein... ...wat ongetwijfeld deel uitmaakt van, van een stuk boulevard... Um, ja, daar dreigt nu wat te gebeuren na zoveel jaar. Ik kan mij herinneren dat uh, in de tachtige jaren er een uh, flat zou komen van 12 hoog. En uh, daar zou het. Uh, uh, dat had te maken met de, de, hoe heet het, de skyline, de verbetering van de skyline van Zandvoort. Al dus de toenmalige VVD-wethouder. Daar is natuurlijk helemaal niks van terechtgekomen. Maar goed, er komen nu uh, plannen, althans, uh, daar, uh, daar wacht ik nu op. En uh, ik heb goede hoop dat er nu eindelijk iets gaat gebeuren na zoveel jaren. Dank u. Ja, voorzit, voorzitter, ik ben heel blij met deze geschiedenisles. Maar ik denk dat het dan wel zuiver is om te vertellen dat de heer Eckley toen is overleden. Waarom dat dat plan niet door kon gaan. Um, maar het ging juist over het watertoren. Het, het was een Zwitserse investeringsmaatschappij. De ja, heer Meneer, ja. uh... meneer Sandberger, meneer Kramer, we blijven in het nu. Meneer Kramer, gaat u verder. Ja, voorzitter, dank u wel. Maar het ging juist over het feit op het Watertorenplein. Daar ligt gewoon een vast bestemmingsplan waar we jaren over hebben gedaan, heel veel inspraak in hebben gehad. Ja, en dat wil D66 nu met één pennestreep ja, ver, ver, verwijderen of in één keer een ander bestemmingsplan. Dus ja, dus daarom vind ik D66 qua bestuurskracht gewoon heel erg zwak. Voorzitter, ik constateer dat de heer Kramer niet geluisterd heeft naar wat ik gezegd heb. Ik heb gezegd dat er nu eh, dreigen ontwikkelingen te gaan gebeuren op het Waterloopplein. Ik heb, me, er niet uitgesproken, ik heb me nu uh, niet uitgesproken over welke ontwikkeling en welke keuzes. Ik heb gezegd dat na zoveel jaren, en dat moet ik deze co coalitie, dus deze coalitie... Uh, een plan geven dat er nu eindelijk iets dreigt te gebeuren. Wat er dreigt te gebeuren, dat zien we volgende maand. Of nee, deze maand. Dank u wel. Goed. Iemand anders? Niemand? Dan sluiten we deze ronde af en gaan wij naar de algemene beschouwingen van het CDA. Meneer Mertens, ik denk dat u het woord wilt. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, college, leden van de Raad... ...toehoorders thuis en op de tribune. Twee jaar zijn nu verstreken. Ruim twee jaar. Twee jaar waarin de Raad en het college... ...voor de toekomst van Sandvoort belangrijke knopen hebben doorgehakt. En waarin mooie projecten op allerlei thema's van de grond zijn gekomen. En ik neem u daarin mee. 1 november vandaag, de dag van het winterparkeren. Daar heeft zich daar sterk voor gemaakt. Dat is ook een van onze verkiezingsbeloftes. Uh, wij zijn voorstander van winterparkeren omdat het een goed marketinginstrument is. En dat lijkt ook die kant uit te gaan. Dat zullen we ook in de gaten houden bij de najaarsnota en de evaluatie. En wij zullen zeker als CDA met nieuwe voorstellen komen uh, over parkeertarieven als marketinginstrument voor Zandvoort. Eerder geref gerefereerd en uitermate belangrijk. De financiële positie van Zandvoort is gezond. Er is een fantastisch resultaat geboekt met de financiën die op orde zijn. En waardoor er ruimte is om te investeren in de toekomst van Zandvoort. Wij zijn dan ook benieuwd naar de invulling van de strategische investeringsagenda. Met een sluitende begroting en een gunstig miljardenperspectief wil het CDA, dat de Zandvoetse burger, hier ook van profiteert. En we hebben dan ook een motie gemaakt om tot lastenverlichting te komen... op het rentevoordeel van de rioolheffing. Die motie die is ingediend, voorzitter. Als het gaat om de openbare ruimte en de lelijke ordening, is het met name door de financieel verbeterde situatie van Zandvoort tijd voor zichtbare investeringen in de, laat ik het de charme van Zandvoort noemen. En dat betekent voor ons, CDA, dat het lelijke pavijsel van de boulevard en bijvoorbeeld ook van de grote krocht vervangen moet worden met voorrang. Ik ga ook in op het Watertorenplein en de Watertoren. Dat was een lang gekoesterde wens van het CDA. U vindt dat terug in het verkiezingsprogramma. En daarin staat dat we dat monument wilden aanpakken. En nu, twee jaar later, liggen er zelfs drie concrete plannen. Niet alleen voor de Watertoren, maar ook om het plein te ontwikkelen. Het CDA vindt dit een geweldig perspectief voor de upgrading van Zandvoort. Een droevig plein of een ontwikkeling. En dat wil het CDA met name ook benadrukken. De ruimte uh, die er komt om tegemoet te komen aan woningen. Woningen zijn voor Zandvoort essentieel. We zullen huizen moeten bouwen. Daarom is het Watertorenplein een begin. Maar er moet veel meer gebeuren aan het gebrek van woningen voor starters. Jonge mensen uit Zandvoort hier... Die geen huis kunnen krijgen. En daardoor weggaan. Middeninkomens. En voor ouderen ook. En de sociale woonruimte. We gaan de komende maand. Deze maand in november. Gaan we prestatieafspraken. bespreken tussen de Kei. Het huurplaatsvorm Zandvoort. en de gemeente Zandvoort. En die bieden veel mogelijkheden. En wij zullen met een positieve. nog ook, we hebben het inmiddels gelezen. kritische blik. Uh, de zienswijze die ons gevraagd wordt beoordelen. In het begin had ik het over projecten. Ik wil er twee noemen. Dat is het Innovatiefonds, wat eerder ook gebeurd is, en het Bedrijventerrein Noord. Dat zijn voor onderneming Zandvoort belangrijke projecten. En die worden aan de Raad voorgelegd. Weer een voorbeeld. Er wordt ons gevraagd om geld ter beschikking te stellen voor het Innovatiefonds. Wij hebben lof en waardering voor de voortrekkers die betrokken waren bij de tot, totstandkoming van het fonds. Omdat naar onze overtuiging het een belangrijke bijdrage zal leveren aan de verbetering van het toeristisch-economisch klimaat. En er zijn heel veel, ondernemingen in Zandvoort, heel veel uh, organisaties van Zandvoort, nagenoeg alle organisaties die hiermee instemmen. Dat is voor Zandvoort een unicum en een heel goede zaak. We gaan in november wel een beslissing overnemen als raad. Ik neem even een slokje water voor de luisteraars thuis. Ik dacht voor uzelf, meneer Metters. Nou, omdat we even pauze hebben, wil ik de pauze meenie. verklaren, voorzitter. Dank u wel. Het praat wat makkelijker. Op korte termijn komt het ontwerpbestemmingsplan bedrijventerrein Noord beschikbaar. Mensen, dat werd tijd. Realiseren we ons? Dat we bestemmingsplannen hebben in Noord, bij het bedrijventerrein, die nog uit de vorige eeuw en heel lang in de vorige eeuw terug. Gemeente Zandvoort. Dit plan is van belang voor bedrijven en inwoners. Omdat het plan ook inhoudt de huisvesting van een aanzienlijk aantal sociale woningen op het Corodex terrein. Waardoor we dus ruimte hebben om te voldoen aan de opgelegde Verplichting die wat het CDA betreft te laag is om de komende jaren huizen te bouwen. Ook hierin eh, lof en waardering voor mensen die samen op weg zijn om dit mogelijk te maken. Dat geldt dus ook voor de ondernemersvereniging terrein Noord. Net als D66 is het natuurlijk prachtig dat het Gertebach College eh, verbouwd wordt. Kunnen we trots op zijn dat de financiën beschikbaar gesteld zijn. Het betrekking tot het sociale domein. Het Myanmar-beleid is een groot succes. Daar staan duidelijk verbeteringen in voor de levensomstandigheden van Zandvoorters. jong en oud. We hebben ook ingestemd met de komst van het sociale wijkteam. Dat is ook een belangrijke pijler in het sociale domein van onze Zandvoortse samenleving. We beschikken gelukkig in Zandvoort over een grote schade gemotiveerde vrijwilligers. En dat geeft veel vertrouwen. Wel blijft een punt van aandacht de zorg die zware wissel trekt op mantelzorgers. We willen dat daarvoor ondersteunend maatwerk beschikbaar komt, praktisch en financieel. En we kijken ook met belangstelling uit naar de invulling hiervan die in het vierde kwartaal in een nota zal komen. Met betrekking tot de WMO voor Zandvoortes is het CDA van dat de menselijke maat centraal moet zijn. Beleid maken is één, uitvoering is twee en dat is nu net veel belangrijker. Ouderen zijn uren gekort, geldverslindende bureaucratie, jeugdzorg, stoppen met die handel. We zullen voor wat betreft het plan van Aanwak, wat het college ons gestuurd heeft, euh, dan volop op die uitvoering blijven letten. En dat zeker in gesprekken met zandvoerders. Vluchtelingen. Ik zei eerder dat de menselijke maat centraal staat in het handelen van de overheid en dus ook van het gemeentebestuur. Het CDA steunde daarom volop de opvang van statushouders. Het is gelukt om met de mensen aan de Kostverlorenstraat integratie te bevorderen. ...en overlast te voorkomen. Wij zijn niet op basis van onderbuikgevoelens... ...maar op basis van feiten en naar oplossingen gaan kijken. En dat stemt het CDA tevreden. Natuurlijk kun je niet ontbreken om iets te zeggen... ...over de ambtelijke samenwerking. Wij hebben ervoor gekozen om de zorg voor jong en oud... ...goed en betaalbaar te houden door het vergroten van de schaal met Haarlem. We krijgen meer expertise in huis... Het scheelt nogal een slok op een borrel. De burger die blijft zijn of haar paspoort en rijbewijs gewoon in Zandvoort ophalen. Ouderen die kunnen naar de loketfuncties voor advies en ondersteuning in het pluspunt Noord en een andere locatie in de blauwe tram. Kunnen ze blijven bezoeken. Dat ook voor vergunning aanvragen vragen, omgevingsvergunning. Het CDA is dus van mening dat door die samenwerking Zandvoort een zelfstandige en mooie gemeente blijft. Die haar burgers het best van dienst kan blijven. Op deze manier. En we houden meer over voor onze wensen en ambities. Tot slot. Wij zijn, dat zal duidelijk zijn na deze opzomming. En ik had hem langer kunnen maken, maar gegeven de tijd niet gedaan. Tevreden. Meer dan tevreden over de geleverde prestaties door het college en haar ambtenaren. Zeker in deze situatie voor de ambtenaren. En wij zien met het volste vertrouwen de komende prestaties tegemoet. Dit is volstrekt in tegenspraak met een vorige spreker. Natuurlijk stopt dit college niet volgend jaar. We hebben weer een begroting. En dit college uh, blijft, mijn oproep aan het college is dan ook, blijf koersvast... Ga zo door. En zeker geen laatste wapenfeit. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Metters. Wie wenst een vraag te stellen? Niemand? Opmerking? Ook niet? Eenmaal, andermaal. Het is waarschijnlijk zo, mevrouw Van der Veld, dat men in spanning zit te wachten op uw algemene beschouwingen namens gemeente Belangen Zandvoort. Dat nou, denk ik mag ook. Ik u het woord geven. Want... Hoe langer we wachten, hoe meer tijd verstrijkt. Dank u wel. Dames en heren hier aanwezig en alle luisteraars thuis. Het is weer tijd voor de algemene beschouwingen. Tijd voor een terugblik en natuurlijk ook tijd voor een blik vooruit. Over de begroting zal de, gemeen, zal de fractie van gemeente Belangen-Zandvoort niet al te moeilijk doen. Wat goed is, is goed. De begroting verdient een pluim en die delen wij dan ook graag uit aan onze, ja nu nog wel, ambtenaren. De secretaris... ...en aan het college. Goed werk verzet. De algemene beschouwingen van gemeente Belangen-Zandvoort van 2015... ...werd niet door iedereen op prijs gesteld. En onze uitspraak over de ambtelijke samenwerking... ...de uitspraak een schimmig balletje-balletjespel... ...werd zelfs als niet fatsoenlijk betiteld. Wij vragen ons af wat dan wel fatsoenlijk is. Is het fatsoenlijk om een ambtelijke fusie als samenwerking te presenteren? Is het fatsoenlijk om een soort van psychologische strategie in te zetten... om de Raad vooral te bewegen een besluit te nemen? Is het fatsoenlijk om een extern bureau in te huren... waarvan men weet, of zou moeten kunnen weten... dat dit bureau een ambtelijke samenwerking als heilig ziet? Is het fatsoenlijk om de ambtenaren de Zwarte Piet toe te spelen terwijl de oorzaak daar niet ligt, maar bij een niet al te sterke raad en college. Is het fatsoenlijk om 269.000 euro te besteden aan bestuurlijk gedoe... terwijl in onze ogen er nog steeds geen nut en noodzaak bewezen is? Wij hadden dit geld liever anders besteed. Is het dan fatsoenlijk om fracties die vragen stellen... verschrikkelijk lang op antwoorden te laten wachten... Wij wachten nog steeds op antwoorden uit 2015. Dat even terzijde. Is het fatsoenlijk dat cliënten van de gemeente Zandvoort post ontvangen met het logo van Haarlem? Nou, als dat al niet eens lukt, dan zal het met behouden van de zogenoemde couleur lokaal ook wel niets worden. Is het fatsoenlijk om wel een structuurvisie te hebben, maar er bijna niets mee te doen? En is het fatsoenlijk om heel veel gemeenschapsgeld uitgegeven te hebben aan nieuwbouw van het gemeentehuis... en datzelfde gebouw per 1 januari 2018 zo goed als leeg te laten gaan staan. Wat ook weer geld kost. En is het dan fatsoenlijk om die bewuste kosten niet aan de gemeenteraad mede te delen? Is het fatsoenlijk om een half parkeerbeleid in stand te houden... waarbij de ene inwoner van Zandvoort veel meer betaalt voor hetzelfde recht... dan de andere inwoner... Wij kunnen nog wel even doorgaan met het benoemen van zaken... waarvan de fractie van gemeente Belangen Zandvoort zich afvraagt... of dat wel fatsoenlijk is. Dat gaan we niet doen. Daarvoor is te weinig tijd beschikbaar. De fractie van gemeente Belangen Zandvoort... maakt zich zorgen om de bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente Zandvoort. Het instand houden van de bestuurlijke zelfstandigheid... gaat de gemeente Zandvoort ruw geschat een slordige 1,3... à 1,5 miljoen euro per jaar kosten... Ruw geschat inderdaad, omdat nog niet alle kosten bij de gemeenteraad bekend zijn. Dit zijn de kosten voor de vergoedingen van raadsleden, buitengewone raadsleden en de salarissen van het college en burgemeester, de griffie en de gemeentesecretaris en de al eerder genoemde kosten die leegstand met zich meebrengen. Mooie besparing toch in de toekomst? De raadsverkiezingen voor een zelfstandig gemeente Zand voor 2018 zullen vast nog wel doorgaan. Die van 2022 in onze ogen niet meer. Dank voor uw aandacht. Dank u wel mevrouw van der Veld. Ik kijk even rond. Behoefte aan een vraag of een opmerking? Ik constateer dat dat niet het geval is. Dan kijk ik even naar het lijstje. De Partij van de Arbeid, meneer Tone. Ja voorzitter, dank u wel. Vooropgesteld dat, dat wij datgene wat VVD heeft ingebracht uh, begrijpen, maar tegelijkertijd constateren dat men eigenlijk nog een jaar te vroeg is. Uh, voorzitter, sociaal zand. Voortempel van een weer elkaars inbreng. Zo dus op het eerste oog lijkt het een, een redelijke sluitende begroting. Maar is er daarmee ook een goede begroting? Eén die spettert van de ambities? Helaas. In weerwil van alle loftuitingen door de coalitiegenoten aan het adres van het college... hebben te maken met een begroting waarin mondjesmaat iets van ambities te bespeuren valt. En we hoeven niet eens zoveel moeite te doen om dat aan te tonen. Het bewijs daarvoor levert het college zelf bij de beantwoording van onze vragen... We hebben geconstateerd dat de streefnormen bij de prestatieindicatoren die dit college zelf dit jaar heeft ingevuld, mede op basis van de voorzitter BBV, dat die veelvuldig gelijk of nagenoeg gelijk zijn aan de bereikte resultaten van 2015. Ja, dan scoor je natuurlijk al heel snel een 9 of een 10. Maar dat lijkt ons niet de bedoeling. We hebben daarom gevraagd waarop die streefnormen gebaseerd zijn. En het antwoord luidt. De streefwaarde voor de prestatieindicatoren baseert de gemeente Zandvoort op cijfers en statistieken van waarstaat je gemeente.nl. En die gegevens van Waar staat je gemeente zijn afkomstig uit verschillende databronnen. Zoals het Sociaal Cultureel Planbureau en het Staraal Bureau voor Statistiek. Maar het Sociaal Cultureel Planbureau legt helemaal geen streefwaarde of ambities van gemeente vast. Het sociaal cultureel planbureau spreekt dus een algemeen verwachting uit wat gaat in het algemeen in het land de toekomst brengen. En waar staat je gemeente en het Centraal Bureau voor de Statistiek doen dat ook niet. Die leggen slechts vast wat gemeenten in voorgaande jaren zelf aan aangegeven, gegevens hebben aangeleverd. Met andere woorden, als college daar gebruik van maakt, dan klopt ons verhaal en onze veronderstelling. Want dan vertaalt men één op één de resultaten van eerdere jaren naar de streefnormen van de volgende begroting. Eén voorbeeld. Ambitie jeugdzorg. Tijdens diverse regionale en lokale bijeenkomsten over de decentralisatie jeugdzorg... is uitvoerig stilgestaan bij de verschillen in preventie en curatie in de jeugdzorg tussen Nederland en andere landen. Wij hebben een derde preventie en twee derde curatie. In een aantal andere landen is die verhouding precies andersom. Twee derde preventief en een derde curatief. Curatieve zorg is veel duurder dan preventieve zorg. Dit onderwerp is ook in commissie en raad uitgebreid aan de orde geweest... waarbij nadrukkelijk de wens is uitgesproken om binnen vijf jaar... tot de van die decentralisatie die omkering te realiseren. En we zijn nu op dat punt aangeland. En dan verwacht je dus dat die ambitie in het beleidsdeel van de begroting wordt opgenomen. Maar wat staat er bij de ambities in programma 1... Specifieke aandacht voor jeugdbeleid en jeugdzorg.